En in de Eter op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. Minister Huizinga betaalt haar vlucht vanaf haar vakantieadres in Italië zelf. Vanochtend werd bekend dat ze vorige week met een privévliegtuig naar Den Haag is gevlogen... voor kabinetsoverleg over de begroting van Vrom. De reis kostte bijna 12.000 euro. Eerst was het de bedoeling dat het Rijk zou betalen... maar Huizinga betreurt de beeldvorming die is ontstaan en betaalt de rekening daarom zelf. Volgens haar stond het overleg oorspronkelijk gepland na haar vakantie, maar werd het vervroegd. Er was toen geen gewone vlucht meer beschikbaar. Het CDA-Eerste Kamerlid van de Beten heeft scherpe kritiek op de formatie... CDA, VVD en PVV hebben afgesproken dat ze elkaars verschillen van mening over de islam aanvaarden. Van de Beten noemt dat een politiek en moreel ondeugdelijke basis voor een regeerakkoord. Volgens hem zou het CDA er nooit mee akkoord zijn gegaan als Wilders het jodendom of het katholicisme een ideologie had genoemd.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 single tussen 1955 en 1985 Hebben we alleen die datums vandaag? Hè? Huh? Alleen die datums? Nee 1955 en ja, 1985 We hebben vandaag de 70 jaren, dames en heren Oké. Oh, ja, ja, ja, 70 jaren vandaag Goedemiddag, Neg Ruud 79 en 76, om precies te zijn Ah, oh, kijk we zitten wel binnen de marge dus. Ja, we zitten ongeveer midden in de marge. <coughs> Zo. gelukkig maar. Hey. Ja, ik had het al uh, vermeld in onze huis natuurlijk. Ik heb vandaag maar twee platen mee. Nee, je hebt er zeven bij je. Uh, vijf. Ja, het <lacht> zijn maar twee platen. Het zijn maar twee platen, maar het zijn vijf... Uh... Het zijn vijf LP's. Ja. ja. We hebben Dat een, is een tien uh... kanten. Dat is vijftig uh, ja. nummers. Ja, een heleboel hoor. Dat redden we niet in twee uur tijd, hoor. Ah, nou, maar ja, joh. <laughs> Natuurlijk redden we dat. Oké, okay, als jij het zegt. Uh, we gaan vandaag een leuke mix maken, tenweer, zoals we dat elke week doen. We hebben twee hele aparte platen, dames en heren, vandaag. De ene is een dubbele LP en de andere is een uh, driedubbele LP zelfs. En daar gaan we mee beginnen. Met die drie dubbele. Kant 1, nummer 1. lekker makkelijk. Um, no Nukes. No, no nukes. nukes. No Nukes. Yes. Ja, ja. Het is een prachtige plaat. Drie LP's vol, dus zes kanten met live muziek. Dat ook nog eens een keer. Um, even welkom aan onze technicus, dames en heren. Maurice Mulder, hartelijk dank. Leuk dat je er weer bent. Ja, gezellig hè. Ja, Goed gezellig, hè. Met het mooie zonnige weer. Goed. Wat, gaat u allemaal, uh, wat kunt u ongeveer verwachten uh, van deze LP? Nou, nou dat ga jij vertellen, Ruud. Ja, De Doobie Brothers, Jackson Brown, Crosby, Stills Nash, James Taylor, Bruce Springsteen, de E-Street e Band, Carly Simon, Graham Nash... Uh, Bonnie Raid, Tom Petty de Heartbreakers, Radio... Nicolette Larsen, Poco, Chaka Khan... Jesse Colin Young, Ry Cooder, John Hall... Jill uh, Scott Heron, and, of Herren moet je waarschijnlijk zeggen... en Sweet Honey in The Rock. We waren allemaal bands en artiesten die meededen... aan een maar liefst vier dagen durend festival... Van 1920, oh 19, nee, vijf dagen, laat ik het goed zeggen. 1920, 21, 22 en 23 september 1979 vond er in de Madison Square Gardens in New York een uh, gigantische happening plaats. Georganiseerd door onder andere de City Muse. En wat dat, wat dat betekent, moet ik nog even nakijken. Maar dat is in ieder geval heeft het iets te maken met uh, artiesten die zich verzetten tegen kernenergie. Nou, dat is natuurlijk zo'n dikke 40 jaar geleden. Dus, of 30 jaar geleden, bijna 40 jaar geleden al. Of meer dan 40 jaar geleden zelfs. En uh, ja, dat sprak toen heel anders. We zijn nu ineens een heleboel verder. En we weten ook wat meer. En nog steeds is er een bepaalde aversie tegen kernenergie. Maar goed, laten wij ons niet met de politiek bezighouden. Maar dit festival werd dus door een aantal mensen georganiseerd. Om... Uh, uh, vooral te propageren dat men zich meer met uh, andere soorten van energie, vooral zonne-energie en zo, moest gaan bezighouden in plaats. Sorry, ben veel nog steeds verkouden. Ik merk het. Uh, in plaats van met kernenergie. Omdat kernenergie -energie natuurlijk ook uh, de mogelijkheid heeft uh, om daar kernbommen van te maken. Ja, en daar zijn we nog steeds mee bezig, eigenlijk, met dat verhaal festival werd dus vijf dagen lang gehouden. En dat is natuurlijk integraal opgenomen, allemaal. En dat is uitgekomen in 1979, of het zal waarschijnlijk wel 80 zijn die LP. <coughs> Sorry. Um, uh, met allemaal dus live opnamen van uh, deze artiesten. Nou, we gaan beginnen met de Doobie Brothers. En nummer, dat nummer heet Depending on You. Dat is de eerste. Van No Nukes. 1979. Brothers, Depending on You van uh, een 3 uh, LP dus. Een 3-LP set. Uh, opgenomen tijdens het No Nukes uh, festival dat in september 79 werd gehouden in Madison Square Garden en georganiseerd werd door Muse en M-U-S-E en dat is uh, Musicians for Safe energy. energy. Dat is eigenlijk de afkorting daarvan. Musicians for Safe Energy. En nou, je weet wel waar het over gaat. Dus uh, men was gewoon tegen kernenergie. En voor allerlei andere vormen van energie. Zoals zonne-energie. Maar daar wist men in de 70e jaren nog niet zo erg veel van, denk ik. Want dat is natuurlijk iets meer van de laatste tijd. Um, windmolens en zonne-energie en dat soort dingen meer. Maar goed. Daarvoor werd dus dat festival Het Duurde maar liefst vijf dagen lang. Dus dat was vijf dagen lang live muziek daar in uh, New York met een indrukwekkende rij van artiesten. Maar u gaat daar meer van horen. De tweede LP... is een dubbel LP. En die heet... All This and World War II. Ja, All This, Alles... en de Tweede Wereldoorlog. Um, dat was een film... die in 1976 werd uitgebracht. En die eigenlijk helemaal niet zoveel deed. Die film deed niet zo beroerd veel. Uh, waar ging het eigenlijk om? Het ging om een film... Uh, die bestond uit nieuwsflitsen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus allemaal film, filmbeelden die dus uh, gemaakt waren in de Tweede Wereldoorlog. Maar het unieke van de film was dat al die beelden werden opgeleukt uh, door muziek van Lennon McCartney. En John Lennon en Paul McCartney van de Beatles natuurlijk uiteraard. Alleen het punt was, de Beatles voerden dat niet zelf uit. Daar was een indrukwekkende lijst van artiesten voor uitgenodigd. En, dat hebben we eigenlijk een beetje een navolging van wat we vorige week deden... Uh, weer met een groot symfonieorkest. Dus alle Beatles-nummers uh, Beatles werden dus door een groot symfonieorkest en deze artiesten... Uh, ...uitgevoerd. Een beetje dezelfde formule dus als Tommy, uh, wat we vorige week met Tommy hadden. Het geheel werd geproduceerd door uh, Lou Reisner, dat was de producent. En daar deden onder andere aan mee. Ik zal nu even een paar namen noemen, dat is misschien wel leuk. Ambrosia, Elton John, The Bee Gees, Leo Sayer, Brian Ferry, Roy Wood, Keith Moon, Rod Stewart, um, Dave Essex, Jeff Lynne, Lindsay DePaul... Uh, Richard uh, Cocciante. Co Richard Cocciante, ja, zo moet ik dat uitspreken, natuurlijk. De Four Seasons. Helen Reddy, Frankie Lane. De goede oude Frankie Lane. The Brothers Johnson, Roy Wood. De, uh, en die had ik al genoemd. Henry Cross. Peter Gabriel, deed er ook al mee van Genesis. Frankie Valley, de man van de Four Seasons, natuurlijk. Tina Turner, deed ook nog iets. En uh, Will Malone en Lou Reisler, uh, die deden ook nog mee. Het geheel werd dus uh, begeleid door de London Symphony Orchestra. En daar deden dus ook nog een aantal uh, rockartiesten aan mee. Daar zal ik u de namen straks van geven. Want die staan op een ander kantje van deze hoes. Uh, maar er zat dus ook nog een rockband bij. bestaande uit ja, natuurlijk gitaren, bas, drums en je kent het allemaal wel. We beginnen met de nummer van Ambrosia. Ik uh, slaat hem hartstikke dood, maar ik, ik zou begonnen niet meer weten wie dat zijn. maar het zal wel een band geweest zijn uit de jaren 70. Zegt me enige niks. Maar goed, laten we ze toch maar draaien. Want het is gewoon het eerste nummer van de LP. En die spelen dus Magical Mystery Tour: Ambrosia met de London Symphony Orchestra. All this and World War II. -muziek, maar allemaal uitgevoerd door anderen met een verschrikkelijk groot orkest. Het London Symphony Orchestra. Uh, uh, de muziek werd gearrangeerd en georchestreerd bij Will Malone. Het uh, London Symphony Orchestra en de Royal Philharmonic Orchestra die deden eraan mee. En die werden geleid door uh, gedirigeerd door Harry Rabinowitz en David Misham. Het is uh, de muziekkant die er aan meedeelde, de rockjongens dus, zal ik maar zeggen. Dat is uh, uh, Skid Marks. Uh, die speelde gitaar, onder andere op The End, dat hoort u. De piano werd bespeeld door Nicky Hopkins, een man die ook veel op Rolling Stones platen meespeelde de Bas werd bespeeld door uh, Les Hurdle. Drums Mary Barry Morgan en uh, Ronnie Varel. Vocal group on Hey Jude, dat hoort u misschien later nog. Dat was de Watts line. En dan was er ook nog een vocoder effect en zo. En uh, dat werd geprogrammeerd door Tim Orr. Uh, het leuke van dit verhaal is... Uh, las ik op internet vanavond dat de film eigenlijk niks deed in de bioscoop. Die trok nauwelijks geen bez nauwelijks bezoekers. Maar de LP, de LP's dus, werden wel verschrikkelijk goed verkocht in die tijd. Uh, merkwaardig is dat er op YouTube bijvoorbeeld niets van te vinden is. Uh, want er zijn geen uh, video's van gemaakt van deze film, ook geen DVD's. En volgens mij is het album ook niet uitgebracht op cd dus als je deze LP's nog bezit, dan heb je een uniek project in handen. All this and World War II. En u gaat daar meer van horen. Oh ja, nog even over Ambrosia. Want het was een band die mij niet zoveel zei. Maar mijn uh, superbrein uh, Maurice uh, op dat punt, die weet alles. Bijna alles. Bijna alles. We zitten hier te glunderen. Dat vind ik mooi, jongen. Oh, oh, oh, oh. Heerlijk, hè? Hey Maurice, wie speelde er in Ambrosia? Vertel ja, jij dat eens even. Uh, dat want dan, jij weet dat. Ja, tuurlijk. Joe Puerta, die speelt er op een moment nog in. Die doet de vocals, de bas en de gitaar. Ja. Christopher North op de keyboards. En uh, Burley Drummond op de drums percussion, ook vocals. Ja. Uh, Duck, Juck, Duck Jackson, ja, we... de gitaar- en achtergrondstemmetjes. Uh, ja. En Rick Cowling, dat is uh, vocal, keyboard en gitaar. Een okay. nou, ben... band uit de jaren zeventig, dat heb ja. je al goed. Ja. En dat komt uit de buurt van uh, Los Angeles allemaal vandaan. Uh, okay. God, dat weet iemand nog veel, niet te geloven. Maar uh, nou, ik kende ze niet, ik had er nooit van ze gehoord. Maar misschien een gebrek aan mijn opvoeding, dat kan. Maar in ieder geval gaven zij een te gekke versie van de Magical Mystery Tour van de Beatles. We gaan terug naar No Nukes, want die twee platen gaat het uh, mee gebeuren vandaag. Uh, en dat is genoeg, want het zijn vijf platen dus, uh, en, er zit, en er zit verschitterend materiaal op. En het leuke is natuurlijk, dat het zijn allemaal verschillende artiesten. We gaan nu naar Bonnie Raitt. Uh, wat deed Bonnie? Nou, Bonnie Raitt... Ja. Hou je nou op? Waarom? Nou nee, gewoon okay. uh, Bonnie Raitt dus, bekende zangeres uit Amerika Een beetje bluesy getint Maar een vreselijk lekkere stem En schrijft ook hele mooie muziek Maar nu doet ze het uh, met een liedje van een ander Een nummer dat we kennen van uh, Del Shannon Uit de jaren 50 onder andere En uh, dat nummer dat heet Runaway Hier is Bonnie Raitt Het zwingt als een trein, joh, dit heerlijk. So je zal daar toch bij geweest zijn, bij zo'n concert, Of je nou eens bent met de gedachten erachter of niet. Maar of je erbij was geweest, dan had je toch wel iets unieks te pakken. Vijf dagen lang, maar liefst. Het gebeurde van 19 tot en met 23 september 1979 in de Madison Square Gardens in New York. Een zaal waar echt bijna iedereen wel heeft opgetreden. Vijf dagen lang dus dit No Nukes Festival georganiseerd door Muse. En dat betekent, dat zal ik nog maar een keer vertellen... Musicians for safe energy. Daar ging het allemaal om. Um, goed, we mixen vandaag twee... Uh uh, prachtige albums, dames en heren, een 3-dubbel-LP en een dubbel-LP. We kunnen natuurlijk lang niet alles draaien, want dan zouden we de hele middag door moeten gaan van 1 tot 6. Dat is ook niet erg. Dat vinden we niet erg, hoor. <laughs> kunnen we wel eens een marathon maken. Als we een keer tijd hebben dan kan we een marathon doen. Van 1 tot 6 of zo, weet ik veel. Nou ja, van uh, 10 tot 10. Ja, kan ook. 12 uur lang, dude. dus 12 uur lang met jou opgeschreven. Nou, ah, dat maakt niet uit. Dat overleven we wel. Met, met drank en eten erbij, lukt dat dan? <laughs> Denk het wel. Ja, het kunnen we eens organiseren. Dat gaan gewoon. we eens een keer voorstellen aan de ja, programma eigenlijk. Gewoon een hele marathon met alleen maar vaniel. En dan kun je dit soort concerten dus helemaal draaien. Dat, is, wel dat leuk. is ook wel leuk. Dat is wel leuk natuurlijk. Goed, All This and World War II. Ik zei het al, een film uit 1976. En, Weet uh, je hoe lang die film duurde? Nee. 88 minuten. 88 minuten, kort filmpje. Ja, ja. 88 minuten maar. Ja. Nou, het was, ook allemaal, het was eigenlijk niet, geen acteursfilm. Hè? Het, waren, het waren allemaal, uh, zoals ze dat noemen, news footage from World War II. Dus het waren allemaal beelden uit de ja? Tweede Wereldoorlog. Verzameld en uh, met op de achtergrond de muziek van de Beatles. Maar dan uitgevoerd door deze fantastische groep artiesten en het London Symphony Orchestra. Hij is maar een week in de bioscoop geweest. Ja. Dan is hij weer... Uh... De kast in gegaan, maar in 2007, las ik net even hier ergens iets, nee? is hij heel eventjes weer naar voren gekomen. Waar las oh. ik dat nou? Oh ja, uh, In de Midnight Show at Landmarks Noord Theater in Los Angeles, ja. in juni 2007, is hij toch weer even uit de kast getrokken en is hij weer afgespeeld. Oh. Ja, wat het merkwaardig is, er zijn bijvoorbeeld geen DVD's van. Er is geen video nee. van, er is helemaal niks. Er zijn wel wat bootlegs. Zeg maar illegale kopietjes. Ja, klopt. Uh, lopen de, of hangen wel ergens uit. Ik heb nog geprobeerd om iets te vinden op YouTube vannacht, maar dat, is, uh, dat kon ik nog niet zo gauw uh, vinden. Uh, misschien heb ik het gewoon niet goed gevoerd. Blijf geden. eens een keer van die muis af. Komt dus gewoon verder zoeken. Oké, okay, is goed. Oh ben je aan het zoeken? Ik dacht, je het nee. allemaal zelf wist. joh. nee, nee ik, ben, ik, ben, ik ben dus nog wat voor die film aan het zoeken. Oh je bent voor die film aan het zoeken? Nee, die film die ken ik niet. Dat is voor nee. mijn tijd. Dat is logisch. Oké. Okay. Nou, we gaan vrolijk verder met uh, een nummer dat uh, weer van de Beatles natuurlijk. En dat heet Lucy in the Sky with Diamonds. En u hoort dat nu gezongen worden door Elton John. Heel apart. Met de London Symphony Orchestra. Hier zijn we. Grouse, sow, and Elton John met Lucy in the Sky met Diamonds. En ik, ik maak me heel sterk, maar dat staat niet op de hoes vermeld. Maar ik, ik verdenk ze ervan dat John Lennon hier gewoon mee zingt. Ik, ik denk dat ik zijn stem toch een beetje door hoor in de koortjes. Dus het zou best dat kunnen. Dat zou kunnen. Want Elton John en John Lennon werkte wel meer samen in die tijd. Dus het zou zomaar kunnen dat John hier wel degelijk iets, uh, iets meedoet. Goed, als u nu naar uw radio kijkt, dames en heren, dan ziet u de film... <lacht> <laughs> Het is <laughs> niet geloofd, we hebben hem dus gevonden. Ze zijn is maurice dan. Die man is geniaal, Wat u nu hoort is de vader van John F. Kennedy, Joseph Kennedy. Die was toen de tijd ambassadeur taking. voor Amerika I in Engeland. Nou ja, dat zijn dus. Uh, dat is dus het geluid van de film. Dat is allemaal niet zo best, natuurlijk, want het zijn uh, illegale kopieën natuurlijk, dat kan niet anders. Want en hij is gewoon heel oud. En hij, ja, het is, hij is in nou mono ja. opgenomen en dat ja. soort dingen. Maar, ja. en, uh... maar als u op YouTube kijkt en u zoekt naar uh, All This and World War II... dan vindt u daar bijna de complete film. Zij het verknipt in acht, of acht stukjes van tien minuten. Acht onderdelen. Ja, want dat mag niet, je mag niet langer dan tien minuten op YouTube. Dus dat, maar als je dat interessant vindt, dan moet je maar eens kijken. Het geluid is natuurlijk lang niet zo goed als wat u nu, uh, nu van de LP hoort. Maar dan kun je ongeveer zien waar het over gaat. Uh, All This and World War II. Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Nou, dit zal de laatste worden ongeveer. De zei... ene laatste. Oh, de ene laatste. We Volgende week nog één. Ja. En daarna gaan we, iets, uh, gaan we iets nieuws doen. En dat wordt heel leuk. Dat kan ik u vertellen. Uh, ik zal vast de titel verklappen van wat we gaan doen. Ik heet... zei vorige week ook al. Ja, de confrontatie gaat het heten. Maar wat? Nou ja, tegen die tijd hangen de webcams hier in de studio. En dan uh, kun je Ruud en mij zien uh, vechten. Ach jee. Dat is dan de confrontatie, of ja, niet? Ja, zoiets. <laughs> maar dan wordt er dan, hè? Ja, tuurlijk. Okay. Moet wel leuk blijven. Ja, moet wel leuk blijven. Goed. Webcams? Maar god, Ja, wel. dat komt er zijn de tijd komt dat. Ja, dan moet ik me gaan opmaken als ik hier een, uh, een radioprogramma... Nee, je staat alleen op de DJ gericht. Okay. Je staat alleen op mij gericht dan. Oh, gelukkig. Uh, Denk nou ik. Lopen? Ja, ja, wat gaat er uh, raar lopen? Uh, Patricia Pai. Tja, je houdt het nu uit. Ze loopt misschien wel raar, dat weet ik niet. Maar we hebben geen jury. Nee. Oh, is de jury niet? Nee. Waarom niet? Ja, ze zijn een beetje laat. Oh. Daardoor, daardoor hebben we zo lang gewacht. Dit is nu 7 over half drie. Ja. Normaal gesproken, nou 800, over half drie is het al. Normaal gesproken zijn ze er al. Ja, maar nou zijn ze er niet. Nee. Nou ja, dan moeten, wij, dan moeten de luisteraars maar beslissen. Ja, dat vind ik ook wel goed ja. Uh, de luisteraars mogen vandaag beslissen. De jury is er niet, dus de luisteraars mogen vandaag beslissen. Bel even naar de studio. Ja, of stuur ons een mailtje. Ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Dus bel even naar de studio of uh, stuur ons een mailtje. Uh, het gaat om Patricia Pai als origineel en het Who's That Lady With My Man. Heb je er zin in, Ruud? Ik wel. vrouw was die met haar man liep. Wie dan? Nicky. Oh. oh. Ja, Nicky ging er met Adam Curry vandoor. Oh. oh, oh. Dus, eh... Uh, maar ja, die plaat hebben ze ik 25 jaar geleden al gemaakt. Maar dat maakt ook niet uit. Vooruitziende blik. Ja, vooruitziende blik. Hou daar maar op. Patricia Puy, dus, Who's That Lady With My Man als origineel. En je weet het, de jury is er nog steeds niet. Ik snap niet waarom. Ze hebben ook geen Ja, is er is één keer ondertussen binnen. Ah, nou ja, één hebben we niks van. Nee. Dus, dus, dus, de, dus de luisteraars die mogen beslissen, bel gewoon. Uh, we gaan nu de cover draaien. En daar gaat het natuurlijk om. Origineel gaan we niet vernietigen. Maar nou ja. De, misschien ook wel. <laughs> Met, uh, de luisteraar beslist, dus bel maar naar de studio als je, uh, of, of stuur ons een mailtje, we kijken wel even. En dan hoort u de uitslag straks, want dat moeten we natuurlijk even verwerken, weet je, In de computer allemaal, al die... Al die uh, berichtjes en Ja, en, dat ja. moeten we allemaal even verwerken. Ze beginnen al te bellen trouwens. We hebben nog niks gehoord, beginnen ze al te bellen. Ja, mooi, hè? Ja, fantastisch. Cynthia is, heet het mens die de cover gemaakt heeft. Cynthia, wie is de juffrouw met mijn man? Hij is in ieder geval wat swingen er al. Hoe is dat? Lady with my man, origineel van Patricia Pijdus en deze cover van Cynthia. Nou, oké. Okay. De telefoons doen het. Die staan zo groot gloeiend dat je geen verbinding kan krijgen meer met de studio. Oh? Ja. Dus wil jij je reactie opgeven? Stuur dan even een mailtje. Ja, stuur even een mailtje. Naar Maurice. Naar Maurice. Aperstraatje Ja, dat is denk ik het makkelijkste even ja. zo nu. Ja. Want de telefoons, ja, ik weet niet hoeveel mensen te, te, tegelijkertijd probeerden te bellen net. Nee, maar, nou ja. De, de lijnen zijn overbezet. Dus. In één keer doet hij het niet meer. Nee. Beide nou, nummers niet. Dat is het nog het mooiste van het hele verhaal. Ja, dat nou, moet een soort telefoonbom geweest zijn. Ik dat denk er. het. Dames en heren, we laten de uitslag even wachten tot... Uh, ah, ja, straks... dus zullen we dat na de, na de kraken van de week doen? Ja, doen we na de kraken van de week. We dus hebben zo'n uurtje de tijd Een uurtje de tijd om te, om te mailen wat u vindt ja. van de cover. Of hij moet blijven of dat hij weg moet. Dat we hem onder de heipaal moeten leggen of zo. Dus Bijvoorbeeld. mail ons naar maurisapenstaartje.zfmzandvoort.nl Heel goed. Goed. Door met de reguliere Net. programmering. Ja, vinden we wel. No nukes. Oh, we even kijken. Oh, dan uh, moet ik hem wel klaarleggen. Ja, zijn we... <laughs> we zijn zo bezig met die telefoonbom. Dat, uh, dat ging niet helemaal goed. Um, inderdaad. Goed, nou Nukes dus, dat beroemde festival. Eh, zes kanten vol eh, lekkere, fantastische live muziek met bekende en wat mindere. Maar eh, dit, we gaan nu luisteren naar James Taylor, Carly Simon en Graham Nash. Weer een fantastische combinatie natuurlijk. James Taylor, bekend, eh, ontdekt nog door de Beatles zelfs. Eh, Carly Simon, die we natuurlijk kennen van die grote hit, So Zoveen. En Graham Nash, die natuurlijk eh, begon bij de Hollies... En later doorging met uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Of eerst Crosby, Stills, Nash, later Young erbij. Zij ze uh, een oud nummer van Bob Dylan. En dat heet The Times, They Are A Change Easy. sons and your daughters Is dit mooi of is dit mooi? Schitterend, echt waar. Ik vind helemaal... Twap. Beter als die Cynthia van net. Ja, maar helemaal snel, ja. Maar dit zijn mensen die echt kunnen zingen. <laughs> um, James Taylor, dus Graham Nash en Carly Simon. En het was een oud liedje dat u een paar weken geleden ook al gehoord heeft... toen ik die, een van die eerste platen van Bob Dylan had... met alleen nog zijn gitaartje. Um, the Times, they are a changing En uh, ja, ik vind het schitterend. We gaan gauw naar uh, All This en World War II... en nu naar de Bee Gees... En zij doen golden uh, slumbers and carry that weight. Je zei, oeh, hij moet hard werken. Ja. <laughs> a way to get back home once there was a way to get back home sleep pretty darling do not cry and I will sing a lullaby Go!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 De fantastische stem van Barry Gibb. Natuurlijk, Bee Gees. In het, uh, eigenlijk het laatste, een van de laatste stukken die de Beatles uh, op LP zetten. Namelijk uh, Golden Slumbers Carry That Weight. Als slot van uh, toen de beroemde B-kant van uh, Abbey Road. Kant 2 dus. Uh, want ja, het misverstand is natuurlijk dat Let It Be de laatste LP is die de Beatles opgenomen hebben. Dat is helemaal niet waar. Um, uh, Abbey Road is officieel hun laatste samenwerking. Uh, dat zit zo ongeveer. Even gaan vertellen. Uh, Let It Be was, was al opgenomen. Uh, die banden vond men toen niet goed genoeg. En die zijn een tijdje blijven liggen. En in de tussentijd hebben ze gewoon weer op de officiële manier een LP gemaakt. En dat was Abbey Road. En die kwam uit voordat Let It Be uitkwam. Maar Let It Be was al lang opgenomen. De film ook al. Dus eigenlijk dus de laatste samenwerking van de Beatles is uh, Abbey Road geweest en niet Let It be. Die kwam wel later uit. Dat wel. Uh, die kwam zelfs uit dat ze uit elkaar waren, officieel. Toen kwam Letterby nog uit. Goed, uh, even kijken. Ja, we gaan naar het, naar het nieuws. Hè? Ja. Oké. Okay. Ja, um, dat klopt. U, u luisterde dus net naar Barry Gibb in uh, Golden Slumbers, Carry That Weight, The Bee Gees, met het London Symphony Orchestra En na de, het nieuws gaan we weer vrolijk verder met No Nukes. En het wordt weer mooi. Want er staat echt hele mooie muziek op. En dat gaat u dus straks nog horen. Tot zo, dus als het ware reeds. Ongeveer. Ongeveer. Wel. Ja? Ja. Oké. Okay.